8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet praat vanavond met D66 over de begroting voor volgend jaar. Het overleg begint om half tien in het torentje van premier Rutte. Vicepremier Ascher en minister Dijsselbloem van Financiën zijn er ook bij. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen van 6 miljard euro. De gesprekken zouden onder meer gaan over hervormingen op de arbeidsmarkt. D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet. Eerder vandaag kwamen fractieleiders van verschillende oppositiepartijen... al één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Ze lieten na afloop weten teleurgesteld te zijn. Ze vinden dat het kabinet met serieuze voorstellen moet komen... om het belastingplan voor volgend jaar aan te passen. Het kabinet besluit deze week of er stappen worden ondernomen tegen Rusland... vanwege de vervolging van dertig Greenpeace-activisten. Onder hen zijn twee Nederlanders. Ze worden verdacht van piraterij en kunnen daarvoor maximaal 15 jaar cel krijgen... Nederland heeft gisteravond meer informatie van Rusland gekregen over de aanklacht... en over de reden waarom het schip van Greenpeace is geënterd. Het schip vaart onder Nederlandse vlag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de informatie wordt bestudeerd... en dat daarna wordt bekeken welke stappen worden ondernomen. Justitie eist tegen een moslim die in Syrië wilde gaan vechten... drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk... De Amsterdammer van 22 heeft volgens het OM een terroristisch misdrijf voorbereid. Zo had hij materiaal gekocht om bommen mee te maken. Op internet schreef hij dat hij wilde vechten op het pad van Allah en dat hij bereid was om te sterven. Het is de tweede keer in korte tijd dat in Nederland iemand terecht staat die in Syrië wilde vechten tegen president Assad. De eerste verdachte, een 24-jarige Rotterdammer, is mogelijk ontoerekeningsvatbaar.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 Na het verhaal van de rechter en de rechtbankverslaggever... willen we vanavond eigenlijk wel eens horen hoe het is... om zelf in die beklaagde bank te staan. Maar we beginnen met het ronkende plan van het UWV... om 55-plussers aan het werk te helpen. Het UWV en de uitzendbureaus willen ieder jaar... 22.500 werkloze 55-plussers aan het werk helpen. Ouderen krijgen trainingen om te leren solliciteren en te netwerken. Maar ook van bedrijven wordt iets verwacht, zegt het UWV. Ja, goedenavond, Peter Stoks. U uh, houdt zich bij uh, het UWV speciaal bezig met deze groep, hè, de 55-plussers. Ja. En naast u zit Hans Wijbrans, 58, werkzoekende. Oh. Ik mag niet zeggen werkloze. Nee, dat is uh, <laughs> mij vreemd. Ik hou het op een werkzoekende. Want dan want, ben wat, ik... Is dat een ander gevoel, werkloze? Werklozen ja, werkloze is... Uh, een soort scheldwoord vind ik altijd, maar werkzoekende is beter. En waarom is het een scheldwoord? Nou ja, dat heeft zo'n zo zo naam. Ik, ik, Alsof het daar nu ligt of zo? Ja, ja, dat je werkloos geworden bent. Maar ik, ik noem het altijd mezelf een werkzoekende. Ja. Ik ben een werkzoekende. Klinkt positiever. Positiever. Ja. Ik ben een u positief bent... mens. Dus, ja. Uh, ja. Werkzoekende, office manager bent u ja gewenst bij een woningcorporatie. Ja. 58 jaar inmiddels. Ja. Waarom komt u niet aan de bak? Um, toch de leeftijd. Um, en mijn, in mijn branche, uh, het office management, uh, het secretariële en het administratiever... zijn toch uh, um, ja, de leeftijd, uh, die speelt een rol. En ook uh, het aantal mensen wat, uh, wat solliciteert. Ja, wordt u wel uitgenodigd? Ik word sporadisch uitgenodigd. Sporadisch. Sporadisch. Ik en dat heb vorige week hier hoevaar? net een afwijzing ge gekregen. Daar heb ik op gereageerd. Um, en uh, nou ja, dan ben ik een van de 400. Oh. En, uh, ja, dat, dat kom je vaker tegen. Ja. Nou gaat de overheid proberen er wat aan te doen. Aan mensen zoals u. Ja. Um, de overheid gooit er maar liefst 67 miljoen euro tegenaan. Uh, en dat gaat dan om 22.055-plussers aan het werk te helpen. Um, geld dat gaat onder andere, dat hoorden we net in dat nieuwsbericht... naar trainingen hè, voor, voor ouderen, mm -hmm. zodat het beter gaat... als ze dan uiteindelijk bij zo'n sollicitatie belanden. Um, u uh, heeft ook dat soort trucjes wel eens geleerd, dat, dat soort trainingen wel eens gehad? Ja, ik heb uh, wel trainingen bij het UWV uh, gedaan... Ik heb voor mezelf ook in een outplacement project gezeten. Mm -hmm. En ondanks in de, in de zomer bij 50 Company in Arnhem weer een, een, een training gedaan... Om, om toch bij te blijven... Uh, gelinkt met LinkedIn. Uh... Ja, maar hoort u dan iets nieuws? Want u ziet eruit als iemand die heel erg goed op de hoogte is van het ik, een en ander. Ik ben inderdaad heel goed op de hoogte. Maar ja. ik leer el elke keer wel wat nieuws. Ja, ja, ja. Want Peter Stoks, u bent van het UWV. Uh, de overheid gaat dat dan nu doen. Ja. Um, he, we horen uh, sollicitaties, uh, helpen daarbij. Gaat dat werken? Ja, even terugkomend op datgene wat Hans zegt. Hè, dat hij toch het, het gevoel heeft dat hij eigenlijk niet aan de bak komt omdat hij zeg maar, boven de 55 is. Dat is natuurlijk een knotsgek fenomeen. Hè? Van, eh, als, je, als je kijkt dat er op dit moment iets van 1,2 miljoen 55 plus is gewoon normaal werken, mm -hmm. doen ze hartstikke leuk. Hè? Mm -hmm. hebben allemaal producties, eh, zijn hartstikke gemotiveerd. En op het moment dat je zonder werk komt... Dan is het net alsof je als 55 jaar gewoon dood bent voor de arbeidsmarkt. En dat, dat is gewoon ja, gewoon zonde. En dat is ook, ja, ook wel, die signalen zijn ook wel binnengekomen bij sociale zaken, bij de minister en bij ons. En dat is eigenlijk de reden dat er eigenlijk gezegd is: ja, het is een stukje maatschappelijke verspilling als we die mensen niet aan, aan, aan de baan kunnen helpen. Dus laten we kijken, in samenwerking met de sociale partners en de uitzendorganisaties... of we daar gewoon wat aan kunnen doen. Ja. En dus we hebben is daar nu dit plan. Ja. Uh, onder, onderdeel daarvan, dat zijn we net, zo'n training. Ja. Uh, is het zo dat er inderdaad een heleboel 55-plussers zijn... die het dan verknallen bij een sollicitatie? Nou ja, verknallen, dat wil ik niet uh, zeggen. Maar misschien dat ze het op een, een niet echt strategische handige manier doen. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, Het, het schrijven van brieven. Hè. Als ik u vertel dat uh, per jaar alleen maar door die 55-plussers... meer dan 8 miljoen brieven worden geschreven... terwijl iets van 2% eigenlijk maar wordt uitgenodigd... Ja, dan is dat een heel veel energie die erin gestopt wordt. Te ouderwits, ja. of wat is er dan? Misschien te oude maar ik denk ook dat het hartstikke deprimerend werkt voor die mensen die als ze een afwijzing krijgen of dat ze niets horen. Dus ja, er zijn andere voefjes, andere trucs momenteel. Namelijk. Social wat leert media gewoon gebruiken ja. en, en, en heel snel proberen het achterhalen van waar komen vacatures, zodat je eigenlijk eh, voordat een vacature gepubliceerd wordt al eigenlijk contact maakt met de werkgever. Proberen we ze te leren. Ja. Maar uh, u bent ook LinkedIn waarschijnlijk. Ja, of LinkedIn. En u twittert. Twitter, ja. Ja. En ja. toch uh, lukt het niet. Dus he, dat is dan heel mooi, maar uiteindelijk zit u hier. Ja. Nee, ik denk ook dat het komt uh, dat uh, werkgevers, uh, als, ze, als ze mijn leeftijd zien toch kiezen voor, voor de wat jeugdiger uh, die, die wat minder kost dan, uh, dan dat ik aan mijn top zit. Ja, en wordt dat ook gecommuniceerd met u? Het is de leeftijd, sorry meneer Weijer. Nou, achteraf, als ik, als ik erover bel, dan, uh, dan krijg ik dat inderdaad wel te horen. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel deprimerend als je dat uh, weer, weer hoort. En, uh, maar ja, je kan er gewoon niks aan doen. Nee, want is het waar dat dat het deprimerend is? Nou ja, ik ben van mezelf uit een, een heel positief ja, dus mens. Ja, dat dus hadden ik, we net uh, geconstateerd. <laughs> dus ik, uh, ik, ik kom er altijd wel weer, weer snel boven. Ja, maar weer, doet het iets met uw eigen beeld? Uw ja, ja, beeld? Nou, ja het, het, nu ik acht maanden thuis zit, het, het doet het wel wat uh, met je. Namelijk dat, uh, wat dan? Nou, dat, je, dat, je, dat het gewoon moeilijker is. En dan, dan juich je zo'n zo plan toe uh, die vanmorgen dan uh, uh, bekendgemaakt is. Mm -hmm. Uh, dat dat, dat er toch weer naar gekeken gaat worden. Ja. Want meneer Stoks, u van het UWV... u gaat dus die trainingen verzorgen... maar bijvoorbeeld ook uh, bemiddelaars... die uiteindelijk een 55-plusser aan het werk krijgen... die krijgen een, een soort toelaag, een bonus, een beloning. Maximaal 1500 euro, ook niet niks trouwens. Gaat dat werken? Ja, dat, dat, dat hopen we natuurlijk ja. wel. Ja. En, en, en dat is ook de reden dat we ook dit plan ook samen met de sociale partners... en met de private partijen hebben ja. Maar waarom hard... denkt u dat het gaat werken? Is dat dan het een is een kriekel? extra stimulans. Uh, en ik denk ook dat het uh, heel erg hard nodig is om... Uh, alles te benutten om die drempel zo laag mogelijk te maken. Ja, maar het zou maken, toch wel hè? vreselijk zijn als een werkgever... omdat hij 1500 euro krijgt of een bemiddelaar opeens meer zijn best doet? Ja, alle beetjes helpen. Ja. He? En, uh, en ik denk ook dat, en dat is precies ook wat, wat Hans zegt... Van, uh, je, je wordt soms niet uitgenodigd. Uh, je hebt niet de mogelijkheid om te laten zien wie je bent en wat je nee. kan. En dus, wat gaan jullie daar nou, dan aan doen? We proberen daar gewoon ook de werkgevers te confronteren... door middel van days met heel veel 55-plussers... En uh, dat helpt. Ik bedoel, ja. We hebben het gezien in de, in de praktijk dat dat helpt. Nou, we gaan het nu op grotere schaal proberen. En uh, proberen natuurlijk ook op zo'n grotere schaal ook wat meer mensen aan de uh, bak te hebben Want helpen. dan is het een soort, toch een soort drempelvrees voor die werkgevers. Dat ze denken, ja zo'n zo oud iemand. Ja, en goed. als ze dan ja. eenmaal er zitten. Ik denk dat het een goede benaming is voor drempelvrees. er zijn natuurlijk allemaal vooroordelen. Die er, die er nog zweven. Die we in de tachtige jaar met elkaar hebben verzonnen. He, van de, dat, uh, nou ja, ik hoef ze allemaal niet uh, nou ja, te noemen. Noem maar eens. Ja, dat dat, dat, dat, dat Minder flexibel is, of duurder is, of vaker ziek is, allemaal niet waar. Is dat zo? Is dat wetenschappelijk bewezen dat, dat het niet waar hartstikke is? Hartstikke wetenschappelijk bewezen dat het uh, een tegendeel waar is. En dan zie je ook mensen die wij plaatsen. Hè, van al die mensen die bijvoorbeeld die, die netwerktrainingen uh, hebben uh, gevolgd, slechts 2% komt weer terug bij ons in de bakken. En dat betekent dat 98% gewoon bij de werkgever blijft. Als ja. hij eenmaal geplaatst is. Als hij ja. geplaatst is. En dat zegt ook iets over zijn loyaliteit en over zijn flexibiliteit. En het feit ook dat een aantal 55 plus ook in salaris op achteruit ja. willen gaan. En daartoe bereid is. Ja. En bereid is. Ik Daar wordt hand volop geknikt. Ja. Maar ja. ook bijvoorbeeld veel langer willen reizen. Dus ja. het, het, is, het is een groep mensen, 55 plus. Het klinkt misschien heel gek als ik dat zo zeg. Maar voor wat, wat voor UWV eigenlijk een makkie zou moeten zijn. Ja, Het is eigenlijk, je mag in je handjes knijpen als je ze in, in huis hebt bedoelt u. Absoluut. Want u gaat ook bij bedrijven langs. Hè, om ja. uiteindelijk ze dus... Over die, die grens te krijgen. Ja, ja. Wat, hoe gaat dat? Want dan komt u bij, noemen ze een organisatie? Ja, je komt bij het midden- en kleinbedrijf binnen. Uh, en en dan, dan probeer je ook echt te laten zien wat de voordelen zijn van 5 is Om dit vlees weg te halen. En dan vertelt u dit? Nou ja, of iets meer. Ik bedoel, we hebben ook zat voorbeelden van mensen die dan toch op plaats zijn. en die daar gewoon echt uh, hartstikke goed functioneren. Noem eens eentje die, die u bij blijft, dat u meteen naar boven piept. Nou ja, uh, waar we pas geleden mee bezig zijn geweest, is Dolfinaars. Eh, er zijn er zeven geplaatst. En als je ook uh, hoort uh, bij Dolph Naim, Harderwijk hoe enthousiast men daarover is... dan denk ik, ja. nou ja, is, hier zien we iets. De drempels zijn verlaagd. Mensen hebben een kans gekregen en die functioneren als een... Ja. Hartstikke... En wat, wat, wat krijgt u dan terug van het Dolfinarium? Ja, dat, u dan? Dat, uh, ja dat, dat ze eigenlijk hun uh, deuren openzetten voor wat meer 55-plussers. Oh, ja? En het, uh, dat is natuurlijk ja. hartstikke mooi. En het, dat proberen we natuurlijk ook te realiseren bij andere bedrijven. Ja. Want meneer Wijbrands, uh, u bent uh, sinds 2010 10? geloof ik uh, werkloos. Ja. Of uh, werkzoekende. Werkzoekend. Ja, u bent degene die die dit aan een lijf ondervindt. U heeft hier en daar wel weer he, een tijdelijk ja, iets gedaan. Ja, ja. Maar ondertussen, het gaat over u, he, dit hele ja, verhaal. Ja. De loyale man die ja. als hij eenmaal ergens aan de, aan de slag is, blijft. Ja. ja. Is, het, is dat uh, iets waarvan u denkt... ja, met dit plan komen we er? Al een nou, beetje helpen, ik, dat weten we. Maar... Wel, ik heb er wel vertrouwen in dat er uh, weer aandacht is voor de, de 55-plusser. Dat niet uh, de, die bij de pakken neer gaat zitten... maar echt uh, loyaal is... Uh, aan, een, aan een werkgever kan zijn. En ik, ik zou ook heel graag... Uh, willen werken. Dus... dus uh... Uh, kom maar op met die ja. banen. Nou, u heeft uh, 30 seconden om uzelf uh, hier op die zender... Uh, je weet het niet. Nee, weet nou, het niet. Vertel. Nou, vertel. Mijn naam is Hans Wijbrands... en ik uh, zoek een baan als office manager of uh, iets in de secretariële hoek. Ik uh, zou graag uh, voor 32 uur per week willen werken. Uh, dus kom maar, op met, uh, kom maar op met uw banen. En wat zijn uh, uw sterke punten en in welke regio? Uh, de regio uh, midden van het land... Uh, mijn sterke punten zijn dat ik uh, um, nou, goed uh, kan luisteren. Uh, uh, geen 9 tot 5 type ben. Een uh, speel in het, uh, net, in het web. Um, nou, noem maar op. Ik, uh, ik uh, ben uh, uh, nou, gewoon heel goed uh, in het secretariële werk. Ja. En u wordt vast ook heel erg moe van iedere keer dit riedeltje moeten vertellen. Ja, als dat, u dat, daar zit. Klopt, dat klopt. Als u daar dan mag zitten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik, uh, ik wens u ontzettend veel succes. En U ook. Ja, als u heeft, hee, ja. Met... Ja, hij heeft 30 seconden gehad. Mag ik even één oproep doen? Zeker. kijk uh, uh, Ik hoef geen, uh, geen 30 seconden te gebruiken... maar ik zou wel de werkgevers willen oproepen... om toch gebruik te maken van 55-plussers. Want uh, ja, ze doen zichzelf tekort als ze daar geen gebruik van maken. Ik, ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Ik hoop, ik hoop er het beste van. Want 67 miljoen voor 22.000 mensen is ook niet mis. Hè, trouwens. Nee, maar het is voor twee jaar. Hè? Dus het is het dubbele van het, uh, van het aantal. Ja. Ja. Maar goed, in de tijden van, van de crisis... is dit dan toch wel weer heel erg oké okay van de overheid. Ah ja, absoluut, het ja. helpt. Ja. Goed, heel veel succes. En Dank u, wel. we horen het graag. Hè? We, we, we, ik hou u op de hoogte. Heel graag. Ja, ik sta met u linken. Ja, ja laten we meteen linken <laughs> <Ja>. straks. <laughs> Dank u wel. Peter Stoks, projectleider 55PLUS bij UWV. En werkzoekende Hans Wijbrand. Dank u wel. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, de hele week duiken wij in de wereld van het recht. Dit, in verband met het 175-jarig bestaan van de Hoge Raad. Na de rechter en de rechtbank Verslaggever hebben we vanavond een ex-crimineel uitgenodigd. Goedenavond Piet, want zo noemen we u. Ja, Toch maar liever goed. niet met naam en toenaam. Nee, dat is voor mij en de mijnen beter... Toch is dat dan toch een soort schaamte, of wat is dat dan? Ja, ik denk dat het een beetje schaamte is voor een deel van je verleden. Mm -hmm. En het is tevens een bescherming van degene die met mij leven nu. Ja, ja. alle begrip voor. U heeft een, een roerig verleden. Hè? U, uh, ja. u heeft persoonlijke problemen gekregen. U bent toen aan de drugs geraakt. Uh, en daardoor bent u uh, vele malen moeten voorkomen wegens diefstal. Um, want u moest die drugs bekostigen. Hoeveel had u nodig op een dag? Ja, dan praat je toch gauw over 400, 500 euro. Per wat dag? Ik, wat ik in de eerste jaren van het cocaïnegebruik... uit eigen middelen bekostigd heb. Want u had Alleen, een goede baan toen? Ik had een goede baan, ik had een hoog inkomen. Ik had uh, een, uh, een duur huis En eigenlijk alles wat een mens maar hebben wil. Ja, wat deed u? Ik was uh, werkzaam in het onderwijs. In een leidinggevende functie. Ja. En daar... Uh, nou, daar had ik eigenlijk de wereld wel een beetje mee voor mekaar. Mm -hmm. Toen ik tegen de cocaïne aanliep. En dat gebruik van cocaïne werd geleidelijk aan... in de loop van een jaar uh, van zeer incidenteel naar elke dag. Ja. Nou, en als je in het stadium bent van elke dag... dan is er geen houden meer aan. Ja, het ja, is natuurlijk een heel verhaal hoe dat dan ja. gekomen is. Hè? Persoonlijke problemen, scheiding, ja. et cetera. U had in ieder geval een veel geld per dag nodig. Ja. En dus ging u stelen... Ik uh, waar, heb mij uh, bekwaamd in de uh, winkeldiefstal. Ja, en, bekwaamd. En, uh, ja. Ja, hoe, hoe, hoe, wat dan? Wat kon u heel goed? Uh, met een tas uh, Albertijn Heijn binnenlopen, 50 tubes tandpasta van het merk Sensordine. In de tas gooien ja, en eruit lopen en ja. één colaatje betalen. Ja, en dan waar gingen die tandpasta's dan naartoe? Uh, ik had in, uh, in de omgeving daar een... Winkel, en daar kon ik ze allemaal verkopen. Ja. En die winkel die verkocht het goedkoper. Ja. Gewoon dan een heler, eigenlijk. Een heller. Ja. En dat, daar kon ik alles aan kwijt. En dat bracht 50 na 50 euro op. En met de 50 euro in je zak kon je weer bellen naar de dealer, inleveren en. Uh, maar pakweg twee uur uh, weer vooruit. En was het vaak de supermarkt of waren het allerlei.? Alle, alle, winkels, uh, alle Al, winkels. Alle winkels heeft u wel eens gehad in uw ja, woonplaats vrij, in vrij de tijd. Ja, allemaal. Ja, serieus? Ja, ja, niet allemaal. Nee, maar bij wijze van maar spreken. Maar wel heel veel. Ja. Toch liep u tegen de lamp. Want u... Ja, het gaat bijna altijd goed, maar wanneer je vaak uh, deze bezigheden hebt, dan gaat het ook vaak ja, fout. Want voor 400 euro op een dag moest u behoorlijk wat diefstallen plegen. Ja. Dus dat waren wel een paar... Uh... Ja, twee, drie op een dag. Twee op 400 was het bedrag dat ik gebruikte toen ik zelf voldoende middelen had. Toen het geld op was, uh, moest je wel terug. En dan werd ik aanmerkelijk zuiniger. Maar dat betekende toch nog 100, 150 euro per dag. Ja, u had een andere baan gekregen. Ja, ja. ja heel ander werk. Maar goed, u liep wel eens tegen lampen, ja. want het gebeurde... Ja. Er, ja. En toen, dan stond u daar voor die rechter... Ja. En dan uh, had u een verhaal. Ja. ja. ja. En, en hoe was dat dan om daar te staan? In de eerste keer zeer imponerend. dan, uh, ja, dan staat er een rechter, een griffier daarnaast, een officier. Uh, uit de theorie weet ik het allemaal wel. Ik heb in een blauwe, op een blauwe maandag ook nog een uh, rechtenstudie gedaan. Maar uh, de praktijk heb ik nooit meegemaakt. Uh, dan maakt het best wel indruk. Ja, natuurlijk. Aan de andere kant, uh, ja, ik ben ook wel uh, redelijk van de tongriem gesneden... en ik kon wel een babbeltje doen. Ik had over het algemeen ook een, uh, een advocaat die ik kende... en die een, uh, een, een sterk verhaal altijd kon houden. Mm -hmm. En het sterke verhaal was dan? Wat was uw sterke verhaal? Eigen, eigenlijk was ik het slachtoffer. Van uw en, eigen verhaal, van uw eigen ja, geschiedenis? Het, nou, het slachtoffer van ja, de omstandigheden... van de wereld waarin ik leefde, terechtgekomen was... ...onwetendheid, onbenulligheid. Ja. En dat maakte dat ik op een gegeven ogenblik uh, ...de diefstallen ging plegen. Ja. En dat vond de rechter in, in de, bij de eerste keer een, een plausibel verhaal? Ja, de eerste tot en met de tiende keer misschien wel. Want hoeveel keren bent u voorgekomen? Nou, dat weet ik niet precies meer. Maar gewoon veel. Maar wat is veel? Twintig, vijfentwintig. Ja. Dus diezelfde rechter zag u dan weer aankomen? Ja, niet dezelfde, want je hebt een heleboel verschillende. Ja. Maar... Ik ben uh, redelijk vaak bij dezelfde rechter, uiteraard, terechtgekomen. En toen? Want die, die dacht dan: ja, dat verhaal dat had ik eerder gehoord. <laughs> ja, nou, op een gegeven moment kwamen daarbij de. Uh, ik, iedere keer werd ik veroordeeld op een iets zwaarder niveau. Dat begon met uh, een boete en dan een hogere boete. En daarna een taakstraf, en dubbele taakstraf, een lange taakstraf. Vervolgens, uh, uh, enkel bandje om en dan kan je thuis zitten. Dus uh, het gewicht van de straf nam wel toe. Mm -hmm. Alleen omdat je meer ervaren raakt, wordt het imponerende element ervan steeds minder. Ja. En Want... accepteer je veel gemakkelijker de straf en maakt Gelaat. het ook niet zo heel gelaten. veel uit. Ja. Ja. Want voelde u die, inderdaad, u zich in eerste instantie, u zegt dat was wel imponerend. Ik heb een blauwe maandag richting gestudeerd. Ja. Hoe was dat dan om daar opeens aan die kant te zitten? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat maak je mee als je daar staat? Laat ik, laat ik het uh, toelichten aan de hand van een ander voorbeeldje. Dat is misschien nog meer duidelijkmakend. De schaamte. Uh, ik had een leidinggevende functie in het onderwijs... en ik heb een heleboel leerlingen afgeleverd... op een, uh, een hoger naar een hoger onderwijsniveau. Een aantal daarvan is bij de politie gaan werken. Uh, toen ik in de ellende terechtkwam... werd ik ook wel aangehouden door oud-leerlingen. Ja, ik denk dat u kan begrijpen wat het met een mens doet. Nou, geef er eens woorden aan. Ja. Eh, diepe schaamte, wanhoop. Alleen door het cocaïnegebruik worden je hersens zodanig beïnvloed. dat je niet meer, niet meer geheel toerekeningsvatbaar bent. En liet u ze blijken dat u ze kende? Toen ze dan uw aandacht. Ja, dat deden zij wel. Daar kon ik. Ja. Eh, en wat zeiden ze ik, dan ik tegen mij? Ik ben u. wel een opvallende verschijning. Ja, ja een grote, ja, stevige was. man. Ja. ja. Maar wat zeiden ze dan tegen u, hè? de voormalige, de ja, voormalige die leraar? Gaf, die gaven geen oordeel. Nee. Dat, uh, dat heb ik altijd wel aangenaam gevonden. Alleen de manier waarop je daarmee omgaat, mijn idee, en dat is een cocaïne denkende manier, uh, hoe kan ik de uh, politieagent in kwestie gebruiken om eerder vrij te komen? Ja. En zij gingen daar uiteraard niet op in. En ja, dan. Uh, dan zit er een enorm gevoel van schaamte, ja. wanhoop... en van wat moet ik eigenlijk met mezelf aan. Ja. Aan de ene kant, alleen je emoties worden door cocaïne... Uh, zo onder de tafel geduwd dat je eigenlijk, uh, eigenlijk niet serieus... Met je eigen emoties. Nee, niet voor de vatbaar bent eigenlijk. Ja, want hoe, hoe, wat was het moment dan dat u. Want u ziet hier zonder cocaïneverslaving. Gelukkig wel. Ja. En u heeft ook nooit uh, iemand mishandeld, hè, Ten tijde nee, van nee. al die. Uh, nee, nee. nee. Want dat was ook een grens die u zeker niet overging. Nee, dat, uh, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk? Ik, voor mij. Ja. ja. Ja. Ik ben mishandeld. Tot twee keer toe. Uh, een, een of andere paranoia. Collega uh, Junk die met een groot mes een keer op mijn kop sloeg... dat het bloed aan alle kanten eruit droop. Mm -hmm. En dat ik op, nou, op een paar minuten na bijna dood was gebloed. Ja. Uh, dat is mij wel overkomen. Dus ik, ik ken die, die gewelddadige kant wel. Ja. Maar ik ben zelf niet in staat om nee. enige hoe... vorm van geweld. Nou, gelukkig maar. Ja. Want hoe bent u uiteindelijk toch weer op het rechterpad terechtgekomen? Ik heb uh, op een gegeven ogenblik het besluit kunnen nemen om met cocaïnegebruik te willen ophouden. Dat gaat om je eigen wil. Het, ja. het is uh, uh, je intrinsieke motivatie ja. en niet de, de drang van buitenaf. Van de je toch niet. Naar. En wat was het? Waar, waar die, kwam die vandaan? Nou, Dat hebben een aantal elementen uh, een rol bij gespeeld. Het eerste facet uh, dat speelde bij de rechter. Ik kwam voor de tigste keer voor de rechter. En eh, ik deed weer mijn beroep op niet langer dan een maandje binnenzitten. Dat werd gehonoreerd, maar daar werd tegelijkertijd aan toegevoegd... dat bij een herhaling nu nog één keer... dan zou ik via een speciale maatregel voor twee jaar eh, naar binnen gaan. En dan één jaar cel en één jaar in een verplichte afkeerkliniek. Nou, dat was in januari 2007... In maart 2007 werd mijn kleindochter geboren. En daar hoorde ik van, want ik had verder geen contact met wie dan ook meer. Ik was gewoon een eenzame zwerver geworden. En toen ik dat hoorde, begon een beetje te om me door te dringen... dat ik uh, mijn kinderen wel uh, een heleboel tekort gedaan heb en ellende bezorgd. Niet wetend waar hun vader is, wat hun vader doet. En toen kwam de gedachte ook in mijn hoofd naar boven... Uh, uh, moet ik mijn kleindochter hetzelfde laten zeggen over haar opa? Nou, dat gaf ook weer een, een prikkel om de andere kant uit te kijken en te gaan denken. En weer een maand later is mijn vrouw, waar ik uh, inmiddels zeven jaar, zes jaar van gescheiden was, overleden. En toen ik uh, mijn oudste zoon haalde mij erbij en ik heb haar nog net in coma over het hoofd kunnen aaien. En toen is ze overleden en toen ik aan het graf stond met mijn kinderen... Eh, ja, dan maak je zoveel emotie door. En dat duw je voortdurend weg met cocaïne. Maar ja, dat was zo heftig dat ik eh, toen het besluit heb kunnen nemen... van nou zet ik een punt af. Ja, wel fantastisch trouwens. dat U uiteindelijk, ja. he, u heeft u zelf aan uw haren ja. naar boven getrokken. Ja, en dan begint de leidensweg om eruit te komen. Ja? En dat is een, uh, ja, een leidensweg die... Uh, nou, ik denk twee jaar geduurd heeft. De Leidensberg... en, en nog voortduurt. Ja, is dat zo? Want je U... wordt voortdurend geconfronteerd met de problemen van je verleden. Dan denk ik, als ik alleen al denk aan. Uh, de fysieke ongemakken die ik nu ken. Nou, die zijn talrijk. Maar goed, uh, dat, ben, dat maakt ook helemaal niet meer uit. Nee. Want. Maar het blijft gevaar, het blijft iets uh, waar het we... Het blijft, ja? blijft in de achtergrond aanwezig. Ja, u, bent, u zegt niet ja. voor 100% zeker, dat ga ik nooit meer doen? Nee, nee dat kan dat je, als je dat niet. zegt, dan nee. maak je je leven moeilijker. Ja. Ik dan, heb gelukkig geleerd om niet langer te denken dan één, hooguit twee dagen. Ja. Dat is lang zat. Als en, ik elke ochtend wakker word en ik bedenk bij mezelf... de komende dag is weer een mooie dag dan is die lang genoeg. En ja, de ook volgende een mooie kan ik dat ook weer zeggen. Ja. Want blijft... nu geeft u ook een hele zinnige uh, invulling aan uw leven... Om door op scholen langs te gaan en jongeren ja. Ja. Uh, bij te praten. Is het zo dat, dat u het gevoel heeft dat, um, dat ze naar u luisteren? Dat het helpt wat u zegt? Ja, daar ben ik wel zeker van. Ja? Ja. Ja. Waarom ik ben daaraan begonnen via uh, Pieter Coaching... die nu een actieve organisatie is... En wij, ben, wij benaderen scholen en scholen komen bij ons. Als ik, eh, en ik ben niet de enige voorlichter op scholen... Mm -hmm. wanneer wij ons verhaal doen, dan maakt dat zo ongelooflijk veel indruk op kinderen... dat ze zien hoe een heel leven waar je 35 jaar of eigenlijk 50 jaar aan opgebouwd hebt... hoe je dat naar de knoppen kan halen ja. en hoe je echt in de diepste wanhoop terecht kan komen... waarbij je eigenlijk alleen maar suicidaal bent... Het is bijna ondenkbaar dat je daaruit komt. En zeker voor kinderen. Nou, dit, dat beeld schets ik hen... En ik geef dan ook aan dat het bijna niet mogelijk nee. is om uit dat wereldje te komen. Wanneer je niet een heleboel geluk hebt. En ik heb gelukkig een heleboel geluk. En als, er nu, als u de discussies hoort over de enkelband of uh, zwaardere straffen of wat dan ook. U heeft dat allemaal gehad? Gevangenisstraffen, ja. enkelbanden, heeft het, maakt het uit? Taakstraffen? Nee. Het helpt, uiteindelijk. Als, is het je, een intrinsieke... als je de verslaving hebt. En een heel belangrijk deel van de populatie in de gevangenis is natuurlijk. Uh, uh, drugs gerelateerd. Mm -hmm. ja, wanneer je drugsgebruiker bent, maakt geen enkele strafje uit. Nee. In de gevangenis heb je geen problemen. Maar de dag voordat je naar buiten loopt, ja, dan, dan word je helemaal gek ja. in je hoofd. En dan wil je de dag daarna ogenblikkelijk weer aan de cocaïne. En dat is het eerste wat je doet: als een dealer benaderen. Dank u wel. En als voor je uw geen geld hebt, Albert Heijn. Ik, uh, ik zou nog een heleboel meer van u willen weten. Maar helaas uh, de klok is ja, meedoogeloos. Okay. <laughs> Dank u wel. Um, en um, ik, ik hoop dat u morgen en de dag daarna, en de dag daarna he, gewoon door blijft leven. Wij blijven doorgaan, Maar ja. het leven biedt een hoop. Morgen is uh, Alice de Bruin hier... en zij praat dan in deze juridische week met Anita Lezer-Gassan... een, een oud-kinderrechter. Dit was Twee Dingen van Max. Ga naar onze site voor terugluisteren en Tweedingen.nl. Goed, Erik Korton, BNN Today, wat ga jij doen vanavond? Nou, het leven biedt inderdaad een hoop, want wij zitten bom en bomvol. Ik ga met Tom Coronel praten over de film Rush, over Nicky Lauda en James Hunt...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 D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet. Burgemeester Berens van Apeldoorn is geschokt... door de vondst van twee dode kinderen. Ze werden vanmiddag aangetroffen in een huis in Apeldoorn... samen met een gewonde vrouw. Gebeurtenissen als deze raken je in het hart... zegt de burgemeester in een verklaring. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Het kabinet besluit deze week of er stappen worden ondernomen tegen Rusland... vanwege de vervolging van 30 Greenpeace-activisten. Onder hen zijn twee Nederlanders. Ze worden verdacht van piraterij. Nederland heeft gisteravond meer informatie van Rusland gekregen... en die wordt nu bestudeerd. En in Polen heeft iemand de arm afgezaagd... van een standbeeld van Ronald Reagan. Het bronzen beeld in de havenstad Gdansk staat er pas sinds vorig jaar. De Amerikaanse oud-president is populair in Polen... omdat hij het land in de jaren tachtig hielp... bij het omverwerpen van het communisme. En de Poolse politie maakt nu jacht op de onbekende dader. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Erik Kortom. Bijna drie minuten over half negen en een hele goedenavond. Binnen vijf weken 10.000 jongeren aan het werk helpen. Dat was het doel van het project, van project Jeugd op zoek. Nogal ambitieus leek ons. Straks blikken we terug op die vijf weken en horen we of het uiteindelijk gelukt is. Je kunt meekijken via de webcam, want er is nog wel wat te zien hoor, Zometeen Radio.nl, radio1.nl slash webcam. Ondertussen is hier de snelste man van Nederland aangeschoven. Hij zegt altijd van de, oh ja, van de universe, want eigenlijk is zijn broer dat natuurlijk. Zijn broer is van Nederland en Tom Coronel is de snelste man van de universe. En er zit daar nog zo'n haantje, Erben Wendemars, die zegt... Nu, nee, dat ben ik! Ja, maar dan wel op twee stukjes ijzer. Dat bedoel ik. Um, Tom Coronel dus, jij bent voor ons naar de film Rush geweest... over de razendspannende strijd tussen de Formule 1-coureurs... Niki Lauda en James Hunt in 1976 en de jaren daarvoor. Natuurlijk. Ook legendarisch Formule 1 seizoen was dat. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. De, de, we hebben een trailer en die staat bij ons op onze Facebook. En dat is natuurlijk gewoon uh, BNN Today, uh, Facebook slash BNN Today. Roelof. Ja, Erik, weet jij waar Nicky Lauda zijn allerlaatste Grand Prix won? Komt hij weer met sportjeetjes? Ja, ja, doe ik gewoon. Uh, waar? Waar. Het was 1985, hij 20... we nog wel even doorgaan dus naar 76. Brazenzijngeland, breng je nee, jij het? Nee, ik weet het echt niet. Nee. Robert Meder nee. dan, met mijn Londen? laatste... Londen? Londen? Zandvoort. Oh, echt waar? Serieus? Ja. En het, was ook, het was ook de allerlaatste Grand Prix op Zandvoort. Geef ik okay. jullie gewoon Moet mee. Heel ja, goed, u hoorde de zoetgevoelde stem van dus de golof. Dus komt door hem eigenlijk. Ja, daar komt het door. Ja, ja, ja. <laughs> de man die mijn gasten en onderwerpen introduceert. We gaan overigens ook nog naar Den Haag vanavond. Want ook daar is van alles aan de gang. Maar eerst... Het Sportnieuws in de orde, maar Robert Meder. Ja, uh, acht wedstrijden in de Champions League vandaag. Uh, vanmiddag ook uh, overigens een wedstrijd in de eredivisie. Dat is bijzonder. Uh, de wedstrijd tussen Ado en Vitesse moest nog even worden ingehaald. Uh, bij winst zou Vitesse de koppositie in de eredivisie pakken. Maar zover kwam het niet. Ado won met 2-1. Toch werd er na afloop, net als toen de wedstrijd uh, niet doorging... omdat die voorgelopen was met water... werd er vooral over het veld gesproken. Vitesse-coach Peter Bos. Als je erop loopt, dan, uh, dan zie je en voel je en merk je... dat het levensgevaarlijk is. Je hebt ook geen voetbal gezien. Dit was meer een beachvoetbalwedstrijd. Ja, meer daarover zo meteen langs de lijn om tien uur. Dan naar de Champions League. Eén wedstrijd is al gespeeld. CSK Moskou won thuis met 3-2 van Vittoria Pilsen. Maar de topper in deze speelronde is het toch wel Manchester City tegen Bayern München. Dat is de titelverdediger. Ragnar Niemeij mag die wedstrijd vanavond gaan volgen. Het beloofd spektakel, Ragnar. Nou ja, dat hoop je. En uh, waarom niet hè? bij Manchester City en Bayern... ...ploegen met veel geld en mogelijkheden die uh, ja, ongetwijfeld er iets moois van willen maken. Nou is dit natuurlijk pas de groepsfase, dus uh, het is niet knock-out. Dat zou het allemaal nog net een tikje spectaculairder maken. Maar uh, nee, verwacht er veel van. Zeker ook omdat er dubbele Nederlandse inbreng is. Met natuurlijk Arjen Robbe, de nummer 10 van FC Bayern München. Hij staat rechts in de aanval op een uh, versterkt middenveld... ...zou je kunnen zeggen bij de ploeg uit Duitsland... Kroos neemt daar toch de positie van Muller over, die dan wel in de spitsen staat. Maar Mansoekic heeft dan uh, plaats moeten maken en zit op de bank. Manchester City, uh, ja, een elftal dat ook wel het nodige gewijzigd heeft. Je hebt drie blaadjes nodig om daar alle spelers eens een keer aan je oog voorbij uh, te zien trekken. Zo groot is die selectie. Vier nieuwe mensen. En dat vanavond allemaal onder leiding van die tweede Nederlander, Jurgen Kuipers. Want hij is uh, de scheidsrechter en heeft een heel contingent aan Nederlanders meegenomen. Mag ik even? Zander van Roekel, Erwin Zijnstra, Paul van Boekel, Richard Liesveld, <laughs> Angelo Boonman. Nou, hebben ze je eigen stoende? Nee, het wordt een mooie wedstrijd. Zometeen Manchester City, Bayern München, kwart voor negen. Zijn die ook een keer op de radio geweest? Ja, schitterend. Dank je, Gachtwaard. Dan de WK Turn in Antwerpen. Daar is Noël van Klaveren een goede dag achter de rug. Mede dankzij een persoonlijk record. heeft Van Klaveren zich voor de meerkampfinale geplaatst. En dus stond ze na afloop van die kwalificatie te stralen. En dat deze volgens eigen zeggen al na de laatste oefening. Ja, ik dacht vloer, nu is het gewoon stralen in het laatste toestel. En uh, dat heb ik eigenlijk ontzettend goed gedaan. Bij mijn eerste serie dacht ik al van: wauw, wat is dit goed? En het was nog natuurlijk uh, verder afwachten. En uh, ja, ik heb echt een hele gave vloer neergeteurd. Goed cijfer ook. En dan ook weer mijn uh, beste score in de meerkamp. Ja, en ook de pas 16-jarige Shantisha Netteppe heeft het uh, goed gedaan. Ze bereikten verrassend de finale op sprong. En tot slot de wielerploeg Argos Shimano. Die heeft de contracten van een paar uh, belangrijke renners verlengd. De Duitse topsprinter Marcel Kittel en John Degenkolb... die rijden ook de komende drie jaar voor de Nederlandse ploeg. Met name Kittel maakte dit jaar grote indruk. Met vier ritsegers in de Tour de France. En uh, ook de Nederlandse, het Nederlandse talent Tom Dumoulin heeft daar zijn contract verlengd. Hij blijft tot 2015 bij Argos. Dat is goed nieuws voor zo, Argos. Zo ja. nou, Robert Medert, hartelijk dank. Um, voordat we zometeen naar Den Haag gaan naar Michiel Breedveld, eerst Keen en Disconnected. Something's crept in under our door, silence soaking through the floor, benching like a stone in my shoe, some chemical that's breaking down the glue. That's been binding me to you. I see the landscape change before my eyes. The features I've been navigating by. No, nothing looks the like Popmuziek met een klein emotioneel randje. Je wordt disconnected van Keen. Radio 1, PNN Today. Ik zei net al, we gaan vliegensvlucht naar Den Haag. Want daar zijn nieuwe ontwikkelingen inmiddels. Het kabinet zat eerder vandaag op het ministerie van Financiën. om te praten over de 6 miljard aan bezuinigingen. Premier Rutte is nu samen met de Partij van de minister uh, Dijsselbloem. en Lodewijk Asscher op weg naar het torentje. om daar verder te gaan praten. En het laatste nieuws is dat D66 daar mag aanschuiven. Michiel Breedveld, jij staat volgens mij in Den Haag. bij het ministerie van Financiën, klopt ja, dat? Ja, maar inmiddels ben ik weer onderweg <laughs> naar het torentje. rennen, rennen. Ja, rennen. Ik voel me echt. ik sluip door Den Haag op zoek naar besloten bijeenkomsten waar ik zelf niet voor uitgenodigd ben. Dus ik voel me echt een beetje een uh, mislukte partycrasher. Uh, maar goed, gelukkig ben ik niet de enige en hoop collega's met mij... met enorme telelenzen om deze geheime bijeenkomsten vast te leggen... op de gevoelige plaat. Ik wil zeggen, wij vinden hier een beetje een kuifje, hoor. Waarom, uh, ja. waarom zit D66 daar eigenlijk? Nou ja, dat is een beetje de ontwikkeling van uh, vanavond. Kijk, D66 krijgt hier een uh, special treatment van uh, de premier op het torentje. Mm -hmm. Waarom? Ja, dat kunnen we alleen maar een beetje afleiden uit de, de geruchten die wij her en der opvangen. Dat deze partij dan toch een sleutelpositie gaat innemen in ja, een, een eventueel akkoord uh, voor een begroting van volgend jaar. Mm -hmm. um, ja, dan moeten we toch denken aan uh, een combinatie van D66 en bijvoorbeeld GroenLinks. Maar ja, dat ligt weer gevoelig bij de VVD. Dus dan kun je ook nog denken aan een combinatie van D66... en bijvoorbeeld de kleinkristelijke partijen, de ChristenUnie en de SGP. En dat ligt weer ingevoelig bij de Partij van de Arbeid, begrijp ik? Ik hem al. Dus ik verwacht vanavond geen uh, alles, uh, ja, uh, allesomvattend akkoord. Maar misschien dat uh, D66 wel een serieuzere kandidaat kan gaan zijn na vanavond. Ja, en waarom schuift minister Ascher dan ook aan? Ja, Dat draait natuurlijk allemaal om dat uh, sociaal akkoord... met de werkgevers en de werknemers... Ja, en daar hamert D66 heel erg op dat akkoord zou moeten opengebroken worden. En dan gaat het met name om de aanpassingen in de WW, het ontslagrecht. D66 hecht daar zeer aan, die hervormingen op de arbeidsmarkt. Ja, dat die toch wat sneller uh, gaan plaatsvinden dan ja. 2016. En mogelijk dus dat daar vanavond toezeggingen voor gedaan zullen worden. De, de grote naam die in het rijtje niet voorkomt, is die van het CDA. Ja, nou ja, dat zou dan de conclusie voor vanavond kunnen zijn... dat de afvaller dan het CDA is. En uh, het was Bram van Ooijek van GroenLinks die het vanmiddag ook zo mooi zei als je probeert iedereen te vriend te houden, bereik je niks. Misschien moet je wel kiezen zodat er mensen afvallen. En mogelijk gebeurt dat dus vanavond. Volgens mij zei Pechtold dat ook nog, hè? tijdens de algemene politieke beschouwingen. Wie een allemans vriend wil zijn, is aan het einde niemands vriend, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, inderdaad. En ja, ik bedoel, dat is ook de gedeelde kritiek van alle oppositiepartijen vandaag, Gisteren, eergisteren. kabinet, kies nou eens. Mm -hmm. Laat nou eens zien waar je je kaarten opzet, dan kunnen wij zeggen of we daarin meegaan, ja of de nee. Het is niet aan ons, want wij hebben onze kleur al lang bekend. Je kent onze wensen. Kies nou eens een keer. Nou, mogelijk dat we vanavond daar een ontwikkeling in zien. Ik zie trouwens een auto aankomen. Kijk aan. Ik ga kijken wie dat is. Nou, hol er even heen. Rustig, voorzichtig. Ja, ja. Het is glad. drukte van je wel is De premier Rutte is het. Kijk aan. Nou, het karakteristieke haai. Ik weet niet of dat nog overkwam uh, over de eter. Maar dat uh, moeten we voorlopig even mee doen. Dat is hem. Ik heb nog één korte vraag aan je, Michiel. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Als D66 uitgenodigd wordt voor dat soort besprekingen. Hebben zij dan ook enigszins. Uh, uh, laat maar zeggen, ruimte om aan te geven... met wie zij dan nog meer zouden willen? Tuurlijk, ja. Kijk, het is een, een, een, een, een proces van geven en nemen. En het kabinet zal hier over de brug moeten komen. Dat gaat pijn doen bij VVD, bij Partij van de Arbeid. D66 natuurlijk ook... Ja, en dan komt daar natuurlijk een pakket uit mogelijk... of op, op, op delen van de begroting... Uh, waar natuurlijk D66 zich ook in zou moeten vinden. En die gaan natuurlijk ook aangeven van... ja, we doen het liever richting GroenLinks, vergroening kun je ja. dan denken... of liever richting SGP of ChristenUnie. Heel goed. Het overleg begint om half, tegen, om half tien. Jij blijft uh, daar even hangen als ik het goed heb... en tegen die tijd komen we nog bij je terug. Michiel Breetveld, hartelijk dank. Rolof. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1967, toen misschien wel het spannendste Formule 1-seizoen ooit werd verreden. Goedemiddag en welkom bij de meest memorable climax van een Grand Prix-seizoen for over 10 jaar. Ja, het yes, is Lauda versus Hunt voor World Championship. De Oostenrijkse robot Nicky Lauda en de Britse playboy James Hunt... strijden dat seizoen om de wereldtitel Lauda is dan regerend wereldkampioen. En start het seizoen ijzersterk, maar Hunt zit hem op de hielen. Door de spanning in het klassement en de verschillen tussen Lauda en Hunt... is de Formule 1 razend populair. Maar op 1 augustus gaat het mis voor Nicky Lauda. Op de tweede lap it was het tragedie en the world voor de wereldkampioen Lauda... die in zijn blazing Ferrari After getting out of the 30s and into the flames, 40 gallons of high-octane fuel burned viciously. And after 40 seconds, which must have seemed like hours, Lauda is eindelijk dragged clear van de burning inferno. Het is een gruwelijke crash. Lauda is bijna dood en verbrandt zijn gehele gezicht. Maar zes weken later zit hij toch weer in zijn auto en gaat de strijd verder. Pas in de laatste race weet James Hunt het kampioenschap te winnen. Over de epische strijd tussen de losbol Hunt en de ijsman Lauda is nu een film gemaakt. Rush die draait vanaf morgen, maar de snelste man van de Melkweg en alles <laughs> universe, wat er omheen ligt, universe. Tim van Nederland. Tom Coronel heeft hem al voor ons bekeken. Inderdaad, dankjewel, ja. Rolof. Tom Coronel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hard rijden in een auto als kleine jongen. Was jij uh, Formule 1 fan, neem ik aan. Hè? Jouw kamer hing vol met posters van wereldberoemde coureurs. Dus ook van de toenmalige Nicky Lauda en James Hunt. De twee, aller, de twee allerbeste van het moment. Welke poster was het grootst? Ja, die van ja, Nicky ja, of die van Lauda. Maar dat had alles te maken. Ik denk dat vrouwen echt voor, uh, voor de hunt gaan. Want uh, ja, ja, dat was natuurlijk echt de womanizer. Uh, ja, je zegt het uh, zo vanzelfsprekend. Natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk Nicky Lauda. Lauda. Nee, maar die, die man is, uh, die, die, die heeft iets speciaals. Als jij na zes weken, nadat je verbrand bent in, uh, in je raceauto. dan gewoon weer instapt. Ja, uh, dat dat, dat gewoon de korsten op je, op je kop zitten. en je weet hoe gevaarlijk het is. Want mm. je was gewoon bijna dood. Maar dan toch doorgaat. doordat je de passie en gewoon de wil hebt. om uh, wereldkampioen te worden. Ja joh, dat, dat, daar moet je gewoon echt helemaal gestoord voor zijn. Dus ik kan zeggen, er zijn ook mensen die hem voor knettergek hebben versleten in, in die tijd. Dat, die stapt nooit meer in een auto. Nou ja, het is, het is een persoon die gewoon committed is. En ja. dat zie je ook echt terug in de film. Uh, daar zie je gewoon dat Nicky Lauda is serieus. Is altijd bezig met zijn werk. Van ook die, die bijnaam, die robot of de Iceman of hoe ze hem dan ook, uh, of IJsman. Ja, ik denk het wel. In, in, in de film is hij gewoon heel dadelijk neergezet. Alsof hij net eventjes een tandje te serieus is. Mm. En uh, James Hunt natuurlijk gewoon, joh, die is nog niet uit de auto gestapt. Of die heeft de, de, de volgende volgende verhaal alweer uh, om een geslagen. <laughs> ja. ja, inderdaad, want de tegenpool van deze ijsman, deze overserieuze serieuze uh, Nicky Lauder... was inderdaad de flamboyante James Hunt. Uh, luister even naar een interview uit de jaren 70 moet je horen. If you got killed tomorrow, what would you miss most? Ja, <laughs> mm. <Yeah>, that's tricky. <coughs> I'm not allowed to talk about that on telly. <laughs> Are you a playboy? Um... <laughs> Define a playboy. I don't know. I like playing. Hopla. Hunt zegt dus... Uh, de, op de vraag wat zou je het meest missen als je nu zou sterven... zegt Hunt, na enige aarzeling... It, Ik kan het aan het. Ik kan iets zeggen op televisie. En dan is de volgende vraag: ben je een Playboy, waarop hun zegt. Ja, Playboy, wat is een Playboy? Ik hou wel van spelen. Dat ja. was er eentje. Dat was er eentje. Ja, Wa was een wat wat was dat voor, gast dan? Waarom? Dan, dat maakte die tegenpolen zo, zo af. Ja, wat was dat, dat, dat voor? Het is natuurlijk een beetje die magische wereld van autosport. Dat iedereen denkt dat, uh, dat er alleen maar veel pitspoes rondlopen. En dat het allemaal maar uh, redelijk, uh, redelijk makkelijk gaat. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar in die tijd was het natuurlijk Formule 1 was iets magisch. Ja, was anders dan nu. Nu is het heel commercieel geworden. Het was toen toch een beetje, ja, de, de droom om Formule 1-cureur te worden... dat kon nog in die stijl zoals hij dat deed. Dat ja. kan nu helemaal niet meer. Dat is onmogelijk. Formule 1 zijn nu allemaal poppen geworden. Wat bedoel je met de stijl zoals hij toen deed? Nou ja, overal, hij, hij deed alleen maar waar hij zelf zin in had. Ja, precies. Had... Maar was niet volledig 100% dedicated aan dat, aan dat auto -heel. Nou, op het moment dat hij in de auto zat wel. Ja. Maar daarbuiten was het gewoon één grote, grote party animal. En, en, en dat liet hij ook heel duidelijk zien. Het interesseerde hem helemaal niks. Je hebt de film gezien. Dan nou gaat hij dus over Lauda en over Hunt. Vind je het dan raar dat ze James Hunt... zo'n beetje frontaal vol op de posters hebben gezet? Nou, ja, wel voor de herkenbaarheid van de, van de uh, autoliefhebber. Uh, hmm. Want die herkennen natuurlijk Nicky Lauda. Maar uh, gewoon voor de gewone man op straat... en laten we even zeggen niet voor de man... maar voor de dames... is James Hunt natuurlijk toch wel een beetje de dream, uh, ja, blonde, de dream boy. Blonde, blonde stud was ja, het, wat dat betreft. Ja. Hey, um, je zegt het net al. Hè, zoals zij in de tijd Formule 1 coureur werden... daar kan nu absoluut... Niet meer. Uh, luister even naar een stukje uh, van Nicky Lauda... die het heeft over, uh, over de, de coureurs van nowadays, van tegenwoordig. De so the new generation never had to think about the problem we had. So, therefore, they are different people, they are let's say less strong characters in a way. Interview met een vandaag zegt hij dat ze dat de, de coureurs van nu minder sterke karakter ja. zijn. Die eens. hadden niet te maken met de problemen die zij toen hadden. Kun je dat eens proberen uit te leggen? Ja, leveren? het is. Kijk, kijk, momenteel worden ze natuurlijk veel gedragen uh, door veel, uh, veel geld. Formule 1 draait gewoon echt uh, money talks, bullshit walks. En dat is daar echt big, big, big business. Het is de grootste marketing tool ter wereld. Het is groter in de Olympische Spelen. Gaat hmm. meer geld te doen. Grote fabrikanten. Ja, dus die jongens die mogen niks meer. Als ze zeggen: joh, die, die banden die zijn gewoon helemaal. Ja, ja dat, dat kan niet. nou Vroeger kon je want dat, dat zeggen. Dat, en dat is geld. Ja, dat want, is puur geld. Ja, want ja. in dit geval is Pirelli die de banden maakt... die zegt, nou, dat moet je niet zeggen... want uh, dankzij ons krijg je wel iets betaald. Of Bridgestone of ja, wat ja. dan ook. Of Michelin. Of, he, oh ja, dat is commercieel. <laughs> um, ja, dus ja, in dat geval uh, is, draait het altijd weer... je mag het niet zeggen. De laatste echte mannen uit de Formule 1... die echt wat mochten zeggen... die gewoon echt deden waar ze een beetje zelfzinnig zin in hadden... dat was Eddie Irvine en Jacques Villeneuve. Weet je mm. wel, die, die, bedoel, die had een racepak aan. bedoel Ze kruisen op z'n er was een beetje zo'n skateboarder, zag hij eruit? En Irvine die zei gewoon: Ja, dat klopt, ik verdien meer dan de president bij Ford. En hij betaalt mij. Mooi, hè? En dan ja. ging hij nog een beetje uitlachen ook. Ja, het jaar daarna reed hij natuurlijk niet meer. Ja, de, het is ook buiten het, het Vind jij het nog spannend om te kijken naar, de, naar Formule 1 nu? Want ik kan me dus van als, als klein Erikje herinneren, die races en niet alleen ja, in de jaren zo meer. Nou ja, dat is het misschien. Wil ja. ik, wil ik, zo ja. wil ik het dan niet omschrijven, maar is het ja. nog wel spannend? Want ik zie Vettel voorop rijden, ja. die rijdt voorop en die rijdt er maar. In de jaren waar de film over gaat, Rush... Ja. Ja, uh, zegt hij ook constant, Nicky Lauders... Dus 20% uh, gaat er ieder jaar dood. Ja, uh, nou, dat, is, dat vind ik een hele hoge kans. Dat betekent dat als, als je een kogel tegen je kop aanhoudt... 1 op de vijf keer, dan dus, uh, gaat hij door je hoofd heen. Um, de laatste eigenlijk, ja, dat was natuurlijk Ayrton Senna. Dan hadden we nog Ratzenberger. Ja, daarna is er eigenlijk niet echt meer iets heel ernstigs gebeurd. Ik ga je heel even onderbreken, want er is nog meer sport. Want er wordt ook. gevoetbald. Mensen, City bij Bayern München. Ragnar... Dat begint in ieder geval spectaculair in het City of Manchester Stadium. Want de wedstrijd is nog geen 10 minuten oud. En Bayern München staat op voorsprong 1-0 voor de Duitsers. Aanval via de rechterkant van het veld. Een crosspaas helemaal naar links. Naar wie anders dan Frank Ribéry. En dan van een meter of twintig in de linker benedenhoek geknald door de Fransman. Die kijkt natuurlijk dan naar Joe Hart, keeper van Engeland, de international, had hij daar niet bij moeten zitten. Hij is in ieder geval te laat, raakt de bal nog op de lijn, maar die bal gaat in het net. En de ploeg van Pep Guardiola, FC Bayern München, staat op voorsprong in Engeland. Er is nog niet veel gebeurd, een kopbal van City over. In één keer Arjen Robben met een kopbal, ruim voor langs het eerste het beste schot, dat is raak. Bayern in Engeland aan de leiding. En ik zag het, die Joe Hart zag er niet goed uit qua keeper. Goed, eh, spannend dus, dat belooft wat daar. En ik praat met Tom Coronel over de film Rush: over de titanenstrijd tussen James Hunt en Nicky Lauda. Uh, Tom, jij, heb jij ooit toen, wat we hadden net over ons als kleine jongetjes met posters aan de muur, ja. wilde jij ooit formule 1 coureur worden? Ja natuurlijk, dat is, uh, dat is toch van ieder, ieder jochie de droom ja. om, uh, om zo'n zo raket op wielen te kunnen besturen en dan natuurlijk uh, ja, de, de stijl zoals de film ook is neergezet als held te worden gedragen uh, de mensen vergeten altijd alleen dat het een momentopname is, want ik, ik bedoel, ik heb dat gevoel heus wel eens uh, een keertje gehad als je de race wint uh, twee weken ja, geleden ook, in Japan, ja. hartstikke mooi ik won de race, ik zat tot elf uur in de Kamer. En daarna zat ik in een hotelkamer met nootjes en een biertje op bed. <laughs> dus ja, zo'n groot feest was het niet. Dus, uh, nee. Maar dat is dat rocksterrengevoel, daar zit ook een einde aan. Het is de moment of fame. Maar hoe, hoe, hoe heb, je het ooit, heb je het ooit, ook laat we zeggen, in die tijd nagejaagd? Maar heb je het echt geprobeerd om Formule Ja, nee, 100%. Uh, te ik was 100% bezig om Formule 1-coureur te worden. Ja. Uh, tot zelfs uh, 2001 uh, uh, goed in gesprek geweest. Alles geprobeerd, want dat was toch echt wel mijn droom. Ja. Op het moment dat dat ook niet doorging, was het ook echt wel een knock-out op de neus. Toen, uh, ja, toen begon ik Autosport te Laten. Ik voel het niet eerlijk. Uh, het was niet leuk. Maar het heeft je nooit losgelaten. Maar, nou, nee, I ik ben verslaafd. Ja. Uh, en dat is ook het probleem. Als ik mensen altijd ook raceles geef, zeg je, begin niet aan autosport, want je komt er nooit meer vanaf. Het is een verslaving. Nou is er zo'n film, uh, uh, en, uh, en voor de, voor de autoliefhebbers is het natuurlijk een, een must-go, daar moet je heen. Ja. Maar is het ook een film die, als je dan niet zo heel erg veel met autosport hebt, is het dan ook interessant? Nou, er is natuurlijk eerder hier een film over autosport geweest, dat is film Le Mans, met Steve McQueen. Ja, uh, ja er werd weinig in gesproken. Ze had, ja, ze vind ik zelf, weinig Verhaallijn in kijk waar het hier gewoon om gaat is dat twee rivalen op een hele andere manier uh, de sport benadert. en alle twee wereldkampioen worden. Um, ja, en dat, dat, dat vind ik een mooie strijd. Ja, dus dat verhaal is heel anders. Weet je wel, er zit een killer in. De de die approach, ja, die, die mag ik wel. Ik uh, er zit meer verhaallijn in. Ik had iemand meegenomen die niets met autosport heeft. Die ja. zat naast mij en ik heb alles voorspeld. Ik zei: dit gaat er gebeuren, dit gaat er gebeuren. Hij zei: hoe weet je dat? Ik zei nou. Als ze het goed hebben gedaan, hebben ze het verhaal ook zo gemaakt zoals het echt was. En dat was dus ook zo. Nou, en daarna zei hij: Ja, was eigenlijk ja. Ik vond het een leuke film. Dit had ik niet verwacht. Um. Wat zou er nu, laatste vraag, wat zou er nu moeten gebeuren om die Formule 1 weer een beetje die punchen, die narigheid mee te geven en de, de spanning die je die toen wel had? Nou, dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon de poppetjes, uh, niet, uh, niet van die marionettenpoppetjes van te maken, van die commerciële talk, allemaal van die McLean smiles. Gewoon lekker hunzelf zich zijn, uh, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, dat is heel klein beetje die Rijkonen heeft dat nog een klein beetje, dat, dat een beetje tegen iedereen aanschoppen. Ja, en dat missen we nu natuurlijk ook wel. Uh, en tevens ook, de auto's worden steeds langzamer gemaakt. Ik bedoel, Techniek wordt beter, maak ze sneller. Ik bedoel, ja, als er een klapper gebeurt, ik bedoel, je bent verantwoordelijk als ze zijn. Dat, ja. zit, dat hoort ook bij het spelletje. Tom Cornel, mag ik je hartelijk danken en heel veel succes wensen met alles wat je doet, want dat is nogal wat. We blijven bezig. Heel goed, dankjewel. Nog even terug naar Ragnar Niemeyer, Manchester City, Bayern München, inmiddels 0-1. Is het dat nog steeds, Ragna? Zeker weten. en Dan zijn we nog niet eens 10 minuten aan de gang. Nou, krap. 10 minuten en 15 seconden, zo'n beetje. En een flinke tik toch voor Manchester City. Ploeg hij afgelopen weekend in de competitie ook verloor. Balbezit voor Joe Hart. Die de bal mag klaarleggen voor een keeperstrap. En dan neemt hij eventjes de tijd voor. Hij was te laat bij die bal van Frank Ribery die zijn 12e Champions League goal maakte. En daar is dan de trap van de Engelse International op het hoofd van Dante. De bal komt dus ver in de defensie terecht bij Bayern München. En dan een blessure. Mika Richards staat voor het eerst in de basis dit seizoen. Is betrokken bij een kopduel op het middenveld. Als Dante die bal naar voren kopt, dan wordt er opnieuw gekopt. En ik denk dat dat dan Toni Kroos is die keihard aanloopt tegen dat blok beton wat Mika Richards is. En uh, ja, is daar sprake van een overtreding? Ik denk niet eens. Bewust. Maar Kroos, ja, als je die Richards tegenkomt... joh, dat is een portier van een hele gevaarlijke nachtclub. Zo breed en sterk. <laughs> en uh, dit gaat wel even duren met Tony Kroos. Eén voordeel, zijn ploeg staat aan de leiding. Na nou, dik elf minuten, Erik. Heel ja, goed, Rachel. Nou, we komen straks bij je terug. Oelof. Tim Hofman is in de studio. Hey Internetprof. Oh, met hem praten we straks over streaming muziekdiensten. Want Spotify krijgt concurrentie van Google. Heel kort quizje: even, even jullie muzikale voelspriet te testen. Ja, ja, ja. Uh, wat was vorig jaar het populairste nummer op Spotify? Was het Gauthier met somebody that I used to know? Carly Ray Jepson. Call me maybe of fun. We are young. Fun, fun. Okay. Ik Denk ook fun. Dit is een. Tof, nog steeds. Ah. Toch. God, ja. Helaas, wat is in Nederland uh, momenteel de populairste playlist? De top ja. 40, hardloopmuziek of dubstep? Hardloopmuziek. Hardloop. Sowieso hardloopmuziek. Nou, goed gerefanceerd, jongens. Keurig, straks meer streaming. Ja, yes. Christian Wonemakker met het nieuws. Tot zometeen. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk.